Asielzoekers worden binnenkort mogelijk opgevangen op hotelboten of in tenten. Volgens staatssecretaris Steven is dat nodig als de instroom van asielzoekers zo hoog blijft, zei hij in Nieuwsuur. Per week komen er meer dan 500 asielzoekers naar Nederland. Soms moeten er wel twee nieuwe opvanglocaties per week worden geopend. Tot nu toe zijn dat vooral oude kazernes en gevangenissen. Het weer, eerst nog kans op mistbanken, verder geregeld zon en overwege een droog. Alleen vanmiddag kan lokaal een bij ontstaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het nos Journal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Naar Brazilië toe, ja. We, Brazil. we waren er, hè? Anita Horië en bla bla bla. De nummer 1 dit uh, uit Brazilië. Het is 7 over 4, welkom terug bij Softop op Zaterdag. Derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, gaan we om kwart over 4 weer schakelen... met Willem van Densen, want die is voor ons aanwezig... bij de Masters op het circuitpark Zandvoort. En als het goed is en het tij tijdschema klopt een beetje... dan zijn de Porsche GT3's tegen die tijd uh, gefinished... En gaan we ons opmaken voor de qualifying voor 20 minuten van het hoogtepunt van, van morgen natuurlijk. Maar vandaag rond de klok van kwart over vier krijgen we de kwalificatie van de Zandvoort Masters voor de zondag. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en uh, liefhebbers van het gedicht van de week hoeven niet getreurd. Rond de klok van kwart voor vijf komt weer, hij weer voorbij, het gedicht van de week. En onder het motto van zomer in Zandvoort. En voor de rest volgen we nu natuurlijk nog even de Tour de France voor u. De eerste etappe die vandaag gereden wordt en de finish in Leeds. En, u zo, en dat kan ik nu vast mededelen. dat De damesfinale op Wimbledon zojuist geëindigd is. En de favoriet Kvitova heeft inderdaad met afgetekende cijfers... die finale gewonnen van Bouchard 6-3, 6-0. Zo, dat, dat was is even een overwinning. Nou, Zodat ik dus meer sport en andere informatie bij SOFT op zaterdag en heel veel lekkere muziek. Wat betreft de veervraag hebben we al voor alles wat gehad, hè? regen en ook het zonnetje. En er hoort ook veel zonnige muziek bij zo op de zaterdagmiddag. joh de Dancing Tights, de single van Phil Fern en Galaxy. En dan komt hij weer aan, we gaan reizen met de trein, jawel, met de pianoman Hier is Billy Joel.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 at Heat right. Rap. Dan gooi de Piano Man, de single van uh, Billy Joel. ZFM Race Radio, Pit Report. En we schakelen weer live over uit Sikri naar circuitpark Park, zal voort naar deze reporter willen voor wat een Porsche GT Cup Challenge Benelux is daar uh, gaande. De hele helemaal vol trouwens. Maar, wat zei jij? Sorry, het laatste stond een, ik niet. Een uh, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Dat klopt, helemaal. Ja, ja, dat klopt. ja die is bezig, uh, race over 35 minuten. Ik... Ik denk nog een minuutje of zes uh, te gaan en hier. Uh, de race is niet echt een uh, spannende race. We zien aan de leiding uh, Max van Splunderen Die heeft toch een ruime voorsprong. En die heeft hij dan op uh, de tweede uh, in de race. Dat is Rivas, de Belgische Rivas. Uh, met de speedlover uh, Porsche. Die wordt wel fel op de huid uh, geslepen door zetere uh, oefenaars. Dus uh, één uh, ding is wel zeker. Zo goed zeker, uh, of zeker. zou zouden geen geen fouten maken? We kunnen er wel gaan dat de winnaar... Uh, Max van is, maar om paard 2 en 3 is nog wel degelijk echt aan de gang tussen Rivas en Hoevenaars. Oké, okay, nou dus die zijn nog even zes minuten onderweg. Het, het grote gebeurde de qualifying van de Masters zit eraan te komen. Heb jij enig gezicht op hoe laat die qualifying van start gaat? Nou ja, het uh, is niet kort over hier. Ik denk dat het uh, zo rond half vijf uh, van start zal gaan. Dan uh, ik bedoel uh, het zijn uh, de posjes niks uh, dat er aan de baan gedaan moet, moet worden of naar uh, auto's uh, afgesleept. Dus wat dat dan gaat, is de baan uh, ja, vrij, uh, zodat de finisplacht bevallen is. Uh, de binnen zijn. Dus, uh, het zal rond half vijf zijn. Nou, dat zou toch mooi zijn als we in de, dit programma t, uh, nog iets voor vijf uur uh, de uitslag van de qualifying live kunnen meenemen. Ik stel voor dat ik jou om, om tien voor vijf uh, weer terug ga bellen en dan zijn die twintig minuten voorbij en hopelijk heb je dan uh, de startopstelling voor morgen. Ja, gaan we dat doen. Uh... Oké, okay. okay, dankjewel Willem van Dessen, vanaf Sikri Lekker aan het genieten van de races al daar. En zo meteen inderdaad, even voor vijf uur, dan komen we weer terug bij Willem van Dessen. Maar hier is meer muziek, hier is Whitney Houston. Dus kunnen we wel spreken over een gouden oude single, hè? Ja, het is alweer een hele tijd geleden dat dit een hit is geweest... voor Whitney Houston. Je hoorde, I wanna dance with somebody bij CFM. Ja, en voor het sportnieuws gaan we over uh, schakelen... met uh, per telefoon dan naar uh, Joop Fres. En we gaan het met Joop hebben over het uh, begin van de Halems Hongo-week... en natuurlijk ook over SV Sanford. Goedemiddag, uh, Joop. Ja, goedemiddag, heren en luisteraars, uiteraard. Ik heb een, een teruggeluid... Um... Ik hoop dat het goed gaat. Ja, het gaat goed, maar ik kan er okay. verder okay. niks aan doen. Nee, oké. Okay. We gaan dus um, de komende donderdag, nee vrijdag, begint de Haarlamse Honkbelweek weer. En het is niet de Haarlamse Honkbelweek zoals wij gewend zijn. Er doen slechts, en dat heeft te maken met de economische crisis, vier ploegen aan mee. Maar het zijn niet de eerste, de beste ploegen. We gaan praten over uh, Amerika, VS. We gaan praten over Japan. We hebben het over Taipei, Chinese Taipei, en uiteraard over Nederland. Want die mag natuurlijk op de Honkbalweek niet ontbreken. Ja, um, het, het, het prettige daarvan is eigenlijk wel dat er um, dus een volledige competitie gespeeld kan worden. Vier ploegen in een X aan van dagen En um, we hebben het wel eens anders gehad. En dan krijg je ineens krijg je een hele rare finale. Maar dit gaat dus een volledige competitie. Iedereen speelt een keer uit. Iedereen speelt een keer thuis. En dat vind ik wel leuk eigenlijk. En laten we eerlijk zijn. Japan... Chinese Taipei en de Verenigde Staten. Nou zal dat niet uh, het uh, team van de Verenigde Staten zijn... maar toch een vertegenwoordigend team. En dat hebben we in het verleden vaak gezien... Uh, jongsters, jonge mensen die uh, uh, honkbal in het hart dragen... en die dat ook kunnen uit, uh, uh, uh, uitbeelden op het veld. Uh, het begint uh, komende vrijdag om 7 uur, met een wedstrijd tussen Amerika en Japan. Nederland speelt voor het eerst op zaterdag, nee, vrijdagavond tegen Amerika. Dat is uh, om 7 uur in het Pummelierpark. En uh, koop nou eens een keertje zo'n een, een toe. Dan kan je alle wedstrijden zien. Um, ik weet natuurlijk dat, dat uh, het voetbal is nog niet afgelopen. En uh, laat we eerlijk zijn, ik hoop dat het nog niet afgelopen is voor Nederland. Maar uh, mis je dan het of drie wedstrijden, dan is dat helemaal niet erg. Maar dan heb je wel een mooie honkbal. Ik weet het, dat liefhebbers uh, van hondbal... dit een hele mooie opstelling vinden. Goeie ploegen. En uh, met name uh, Taipei en Amerika zijn nu al. <coughs> Sorry. In Amerika bezig tegen elkaar in voorbereiding op uh, de Hongbo-week, De halens honkbowweek. Die wordt gezien in de wereld als de het kampioenschap van de oude wereld. Oude wereld gelijk met Amerika. Jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. En uh, dat, dat staat echt in heel hoog aanzien. En het is om het jaar, en laten we hopen dat er over twee jaar gewoon weer zeven of acht ploegen zijn. Uh, het, het, het komt misschien het honkbal wel te goede. En het is, honkbal is in Nederland een grote sport. Nederland van mij aan. Er zitten, uh, de, de, de spelers, moet ik zeggen, uh, een heleboel uh, spelers met een Nederlands paspoort in de, de Amerikaanse hoogste divisie, uh, ook één of twee divisies lager, veel mensen met name dan vanaf van de, de uh, Curaçao en Bonaire en Ruba, laat ik eerlijk zijn maar dat hoort nog steeds bij Nederland en die uh, ja, die, die halen gewoon de, de top van, van de wereld daar ben ik heel erg blij om dan wil ik het toch hebben uh, even over uh, de nieuwe indeling van S.W. Sansvoort. En het zo is, zoals we weten, helaas gedegradeerd en hebben een nieuwe um, uh, hoofdtrainer aangesteld. En dat is Laurentien Heuvel, een jongen van 37. Het is een oud voetbal, profvoetballer, uh, en die is zijn trainerscarrière bij za de zaterdagafdeling van Ajax begonnen. Vorige weken, of wat geleden heeft hij bij Zandvoort nieuw contract getekend en hij wordt dus voor Zandvoort een nieuwe trainer. Zandvoort wordt komend jaar ingedeeld in de derde klasse B. ...van het Zaterdagvoetbal West 1. En um, daar zitten een bepaalde tegenstanders bij... ...waar je niet blij mee hoeft te zijn. We hebben het dan over De Brug uit Haarlem. Buitenveldert uit Amsterdam. HFC Edo. Uh, Edo is toch even de zondagclub van Edo. De zondagafdeling. Speelt toch in de topklasse. Ja, hallo. En ik denk dat ze uh, het Zaterdag 11 al ...gebruiken als een soort van opleiding... ...om naar die uh, topklasse toe te gaan... ...voor jonge talenten. Dan hebben we... Uh, HFC, ook uit Haarlem natuurlijk. NFC uit Amstelveen, die hebben we vorig jaar ook gezien. De Meer uit Amsterdam. Ouderkerk, uit Oude Kerk aan de Amstel, god worden haar. Fik, die kennen we al veel langer dan vandaag. SCW uit de Rijsenhout uit Amsterdam zegt mij verder helemaal niets. Vew uit Heemstede. VVC uit Nieuw-Vennep. En VVA Spartaan uit Amsterdam. Um, hoe laag je dus komt in feite in de klasses... dan merk je gewoon dat je steeds dichterbij gaat spelen. Nou, dit is nu ook het geval. Dus De, de ploegen die in die tweede klasse spelen... die speelden dus in het gedeelte Noord-Holland boven het, uh, boven het uh, kanaal. En dat is nu niet meer het geval. Het blijft hier in de buurt... Uh, Amsterdam... Haarlem... Rijsnout, dat is natuurlijk. Uh, de polder. En. Uh, de, ik denk dat Zandvoort zomaar. Uh, met twee of drie ploegen. problemen kan krijgen. Ligt er natuurlijk aan. wat uh, ten dan. Ten dan moet je mij horen. <laughs> dat is. Dat is, dat is die, die fietsen. ten heuvel moet ik zeggen. Die... Uh, uh, wat voor nieuwe spelers hij kan aantrekken. Als hij ze al kan aantrekken. Dus. Uh, de vooruitzichten zijn niet echt. Uh, echt slecht. Maar. Ja, ik had het liever gehad dat ze toch in die tweede klas hadden gespeeld hoor? Ja, dat uh, geloof ik ook en dat ben ik helemaal met je eens uh, Joop. Nee, nog even wanneer uh, gaat het beginnen? ja dat, uh, dat kan ik nog niet zeggen want die, die informatie heb ik nog niet maar het is normaal gesproken dat uh, er begonnen wordt en misschien kan ik dat wel vinden somewhere als je twee tellen hebt ja, tuurlijk. Met, met, wat wedst-, met wat wedstrijden voor uh, de uh, uh, hoe heet het Haarlem Dagblad Cup en uh, de Nederlandse Beker dat zijn vaak uh, worden dat, uh, wedstrijden die uh, uh, als trainingswedstrijden worden beschouwd en uh, op dit moment uh, nee, uh, ja toch, oké. Okay. Uh, 9 augustus, stand voor thuis tegen uh, het zondag 11.30 van 1.00. Nee, nou, dat hoeft niet blij te zijn. Het is om, uh, om 6 uur en het gaat om de uh, Haal Dagbladclub. Dan dinsdag 12 augustus, ook om de Dagbladclub uit bij Pankratius uh, voor de zondag. En uh, op zaterdag daarna 16 augustus ook uh, uit bij uh, Hillegom zondag. En dat zijn echt stevige uh, groepen, Rob. Dat, dat, dat speelt gewoon uh, topklassen en, en bovenin de eerste klasse op de zondag. En dat, uh, daar, ja, of je daar blij bent met zijn me weet ik niet. Maar ik denk dat het een heuvel dat ook beschouwt als zijnde uh, uh, oefenwedstrijden. Hij kan dan zijn, uh, zijn ploeg bekijken. Hoe staan ze in het veld? Hoe, uh, hoe staan ze ervoor? En uh, ja, we merken het er wel, Rob. Ja, we gaan de competitie uh, in ieder geval uh, volgen, Joop. Nog even ja. iets anders. Vanavond gaan wij ook voetballen. Nederland ja, tegen Costa Rica. Nee, we willen nou, natuurlijk weten. Oh, Nederland, ik dacht je het over Zandvoort. Francisco? Nou, dat ken ik helemaal <laughs> niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar we willen natuurlijk weten van uh, wat denk jij van de Eindstalt? Durf je een gokje te wagen, gokje te doen of niet? Nee, ik durf geen gokje te wagen. Ik denk dat het uh, niet gemakkelijk zal worden. Maar ze gaan wel winnen. Kijk. Nou. Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat groeien dus, Een schitterend idee. Ja, ja. idee. Lekker. Dankjewel, Joop. En heel veel plezier vanavond uh, met de voetbalwedstrijden. Ja. Dankjewel. Hier, Joop, uiteraard. En uh, luisteraars, uh, juichen voor Nederland. Zo is het. Doen Dankjewel, we. Joop uh, uh, van uh, uh, Es. En inmiddels zonnig zandvoort hoorde je de nieuwe single van Michael Jackson.. samen met Justin Timberlake. Dat was Love Never Felt So Good. Het is vijf minuten over half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week, Albert Jan. Dan hebben we het over Gina. En Gina kwam een tikje angstig en onzeker bij het asiel binnen. Inmiddels is ze helemaal ontdooid. en is een hele leuke en vooral vrolijke hond. Ze gaat graag mee wandelen en is erg actief. Haar conditie is niet zo geweldig, dus die moet nog worden opgebouwd. Ze is binnen de hekken redelijk fel naar andere honden, maar buiten gaat het best goed. Ze is gewend aan katten om haar heen. Omdat ze toch wat angstig kan reageren, zoekt Gina een rustig huis... met het liefst een baas die ervaring heeft met herders. Gina kan, het best, kan best even alleen zijn. Ze kan mee in de auto en luistert naar de basiscommando's. Kortom, dit kan een hele leuke huisgenoot zijn voor mensen met ervaring met dit ras. Kom gewoon eens langs om kennis met haar te maken. Want Gina verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op de website www.dierentehuis-kennenmaland.nl. Www want ook Gina verdient een thuis. En morgen om half vijf bij Zalvend of Zondag... gooi je natuurlijk ook weer een dier van de week bij CFM. Morgen van 2 tot 5 hè, Zalford op zondag met ook uiteraard aandacht aan de Salford Masters... met de race morgen, die om twee uur gaat starten. Wilfredeers is op het circuit dus. Wij gaan de race live volgen voor je tussen twee en vijf uur. En op tv vanaf ochtends tien uur tot de races bijna afgelopen zijn... kan je kijken naar CFM TV met de Masters. Je niet Je hoorde het toontje lager en ik heb stiekem met je gedanst. Het is bijna kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de week. En kijk eens naar buiten, het zonnetje schijnt, het gaat over de zomer. De zomer, dat hoorde het vanmorgen te zijn. Nu, nu is het zomer, ik vind het zo fijn. Zomer, de zon schijnt vanmiddag. Het is zomer, er verschijnt op mijn gezicht een lach. Zomer, daar zag het vanmorgen niet naar uit. Het is nu zomer, maar het leek vanmorgen wel herfst. Zomer, het regende en daaraan heb ik de pest. Het is zomer, de zomer is weer terug. De zomer, de zon weer terug. Zomer, ik vind het zo fijn... Zomer mag het voor mij altijd wel zijn. Zomer in Zandvoort is zon. Zomer in Zandvoort is zee. Zomer in Zandvoort is strand. Zon, zee, strand. Is jou, is mij, zijn wij. Jou en mij. Met zon, zee, strand. Het is de perfecte zomer. Het is de Zandvoortse zomer. Om nooit meer te vergeten... is de zomer die ik eeuwig opnieuw met jou wil beleven. En dat was hem bij CfM het gedicht van de week. De zomer, jawel, het is zomer. En daar gaan we met z'n allen natuurlijk lekker van genieten... En ook lekkere zomerse muziek. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je kon het verwachten, Helbertje. Dat ja, was het, dat was het. Dan is hij dan. Hier is Andrazus en het is zomer. Nooo! No, no, no, no, no, no. ik voor mij een andere mens. Sluit mijn ogen en doe een wens. Dat je hier nu Zit, omdat ik jou nog steeds aanbid, maar ik weet eigenlijk ja, mijn straat hier. De zon die schijnt, dus drinken we bier als zitten er veel mensen om me heen. Maar voor mij is het toch maar één. Ik heb het dus zo.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 this song. Wat een heerlijke heeft van André A. ik heb daar zomaar in mijn bol. En vergeet niet je radio mee te nemen naar het Zalfvoortse strand. En hem te zetten op ZFM 106.9 FM. Hier is Tetesco. A heeft dit toch geweldige muziek, hé hey, hoor. De grote hit van Status quo en in the Army now. CFM Race Radio, Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we live over naar City Park Salvador. Naar deze reporter Willem van Dezen. Aanwezig tijdens de Salvo Masters, dus juist hebben we de kwalificatie gehad van de Formule 3's, uh, Willem. Dat klopt helemaal. Ja, vanmorgen hadden we al een kwalificatie. Nou, die viel in de regen. Dus uh, tijden uiteraard sneller uh, deze middag. En de snelste man, ja, man. Kan je over een man spreken? Over een jochie van uh, 16 jaar. <laughs> in ieder geval uh, de snelste was uh, Max uh, Verstappen. En uh, ja, alle kansen uh, natuurlijk dat hij het uh, huziage stukje wat zijn vader 21 jaar geleden uithaalde: de Masters te winnen. Uh, dat hij dat gaat herhalen op het tweede plaats uh, in de druk van, uh, ja, die naam ken ik, uh, maar uh, van iets heel anders. Sam McCloud. <laughs> ben je al zo oud? Uh, en of, ja, jij ook dus? Ja, uh, dus, ja ik reageer niet. Dus. <laughs> en, op plaats, en op een derde plaats vinden we terug uh, uit Maleisië. Is die afkomstig. Dat is uh, Leo Jeffrey. Kijken we nog even vierde. Vind ik heel knap: uh, Stijn Schotthorst. Zijn eerste uh, Formule 3 race en uh, kwalificeer op een vierde plaats. Hij wordt helaas wel op drie plaatsen teruggezet. Want hij uh, ja, presteert het om ook in de Pitsaart uh, te hard te te rijden. En dat mag niet, dan is een snelheid Kijken we ook nog even naar onze uh, plaatsgenoot, Dennis van der Laan. Dennis, uh, ja, een beetje teleurstellend, Toch uh, zijn auto viel ook stil op een gegeven moment. Uh, die kwalificeerde zich op een uh, plaats uh, voor de race van morgen. Oké, okay, morgen gaan we de racers uh, volgen ook bij CFM. Vanaf 10 uur op tv en morgenmiddag na twee uur gaan wij jou weer spreken, Willem. Oké. Okay. Oh, Oké, okay. bedankt Willem van deze vanaf het circuit. dat de 16-jarige Max Verstappen heel erg happy is. Zo, heb Nou... Die jij wel een de kwalificatie... voor de Formule 3 race van morgen. We gaan hem uiteraard volgen bij CFM op tv... vanaf 10 uur de live beelden... en op de radio bij Zodvoort op zondag... vanaf 2 uur middags albert jan Wij zijn er vorige middag weer, maar... Uh, als je racefan bent en je houdt van de Masters... De, kijk dan morgen om vanaf 10 uur op het CFM TV kanaal. U kunt dan de races live volgen vanuit uw heerlijke luie stoel. Gewoon de tv op 40 zetten en dan uh, kom je vanzelf bij CFM TV, race tv terecht. En uh, we hopen dat, uh, dat uh, ja, de verbinding dan tot stand komt. Uh, maar daar is uh, onze collega Roel van het Hof voor verantwoordelijk. Die zal hier morgenochtend zijn om de verbindingen tot stand te brengen. En daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor. Dus dat we als Zandvoorters gewoon thuis kunnen kijken naar de Masters. Zo is het. Morgen zijn we er weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Dan met Zandvoort op zondag. Sterkte vanavond. Ja, he he <lacht> heel veel sterkte. Eerst Argentinië tegen België en dan Nederland tegen Costa Rica. Graag tot morgen. En dan hoop ik dat uh, die hamsters nog uh, mogen blijven ja, is, hangen. Ja, ik, ik zat er net na, naar na die hamsters te kijken. Ja, maar. ja Die hamsters zijn braaf, hè? Die ja. moeten gewoon blijven hangen. Vind je ook niet? Zou mooi zijn. Ja, gewoon uh, tot uh, eind volgende week. Zoiets. Spreken we dat af? Ik vind het prima, maar als we onze jongens dat ook willen... Ja, nee, dat kan wel uit, hoor. Goed. Hele fijne zaterdagavond en tot morgen. Dag. Tot morgen. doei. Doei, doei. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.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 Just always face the curtain with a bang. Forget about your seat.